In deze regio worden regelmatig mantelzorgcafé's georganiseerd. Tegenwoordig is dat ook iedere keer met een thema. Dit keer is het sociaal contact. Nou, wat gaat er gebeuren? Wij stellen wat tijd beschikbaar, wat respijtzorg beschikbaar aan de mantelzorger... omdat die eigenlijk uh, ja, door uh, de drukte uh, het netwerk niet zo goed kan onderhouden. Dat betekent dat ze ook een beetje behoefte hebben aan sociaal contact. Ja. En uh, netwerk, dat als je constant thuis bent en je hebt de zorg voor je echtgenoot, of voor je kind, of voor je buurvrouw, of voor de buurman, ja, dan kom je, niet, kom je eigenlijk tijd tekort. En ja. dat is eigenlijk de reden dat we nu een thema hebben van sociaal contact. Ja, en wat wordt daar een beetje in besproken? Wat voor tips worden gegeven? Nou, het gaat in eerste, eerste plaats om uh, wat, uh, ja, contact met uh, lotgenoten en die weten voor elkaar natuurlijk nodige, wel het nodige uit te leggen en uh, te vertellen van nou dat moet je zo aanpakken en, uh, of je moet dat anders aanpakken uh, die hebben meestal wel de nodige ervaring om elkaar ook te kunnen helpen. Merkt u ook uh, qua opkomst dat het toe gaat nemen? Nou dat is nog wel even een, uh, even wennen uh, we hebben iemand van het Contour de Twen daarbij we hebben ook soms de werkverpleegkundigen daarbij. En uh, dat zijn toch mensen die daarbij onmisbaar zijn om die adviezen uh, natuurlijk te verstrekken. En uh, dat moet even groeien. Dat moet nu groeien en ik heb alle vertrouwen in dat uh, ze op een zeker moment ons weten te vinden. Want we verwennen ze ook een beetje. Ja, ja dat mag ook wel hè. <laughs> ja, ja. Dus, uh, okay. En dat is dan uh, een kop soep, een kop koffie, een worstenbroodje en... Uh, uh, gewoon uh, een, st een paar uurtjes uh, een gezellige sfeer creëren waardoor ze ook wat uh, ja, ja, ontspanning hebben en nieuwe contacten kunnen leggen.